Het is middernacht, het begin van donderdag, 20 juni. Jeroen Tjep kwamen met het NOS-journaal. De burgemeesters van de twee grootste steden van Brazilië... hebben aangekondigd dat de omstreden verhoging... van de openbaar vervoertarieven wordt teruggedraaid. Volgens de burgemeesters van Sao Paulo en Rio de Janeiro... gaan de prijzen van bus-, trein- en metrokaartjes... terug naar het niveau van voor de protesten. Sinds de prijzen voor het OV werden verhoogd... is het onrustig in Brazilië. Wat begon als klein protest groeide binnen een week uit... tot een massabeweging in het hele land. De politie van Curaçao heeft de twee daders van de moord op politicus Helmin Wils in beeld. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in Willemstad. De eerste man die verdacht wordt van betrokkenheid is een man van 30. Hij huurde de auto die als vluchtauto is gebracht bij de moord. De politie vermoedt dat hij op zijn beurt is vermoord door de man die zaterdag in Zoetermeer werd aangehouden. Over de tweede dader wil de politie nog niets kwijt. De wachtgeldregeling voor politici moet verder worden versoberd. Minister Plasterk is het eens met dat idee van VVD en PvdA. De regeringspartijen willen de verlengde wachtgeldregeling... met vijf jaar bekorten. Ministers, gedeputeerden en wethouders kunnen nu nog vanaf hun 55ste... tot hun pensioen gebruik maken van de verlengde wachtgeldregeling. Die leeftijd moet naar 60 jaar. Rusland heeft de oproep van president Obama in Berlijn... om het kernwapenarsenaal te verkleinen weggehoond. Moskou zegt dat zo'n voorstel niet serieus genomen kan worden... omdat de VS een raketafweersysteem uitbreidt. Die dingen gaan niet samen, vinden de Russen. In de Verenigde Staten gaat de FED, het stelsel van centrale banken... voorlopig door met het pompen van geld in de economie. Ook de rente blijft historisch laag. Mogelijk kan het stimuleringsbeleid halverwege volgend jaar worden beëindigd... als de economische situatie blijft verbeteren, zegt FED-voorzitter Bernanke weerlokaal kunnen bijvallen vallen, mogelijk met onweer. Morgen overdag eerst zon en droog. Het wordt dan 23 graden in het westen tot 29 in het oosten. Later in de middag opnieuw zware buien vanuit het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Een dichter treedt niet op, zet de dingen niet naar zijn hand en verklaart niets. Hij kijkt, luistert, staat aan de kant, in de berm midden op de weg, aan zee op een berg of in het centrum van een stad. Hij luistert en kijkt naar eksters die dansen na een exclusief ontbijt lachend langs het water. Het water stroomt, hoorbaar, door de oudste stad van de bocht. Vertrekken doet hij nooit. Hij is altijd onderweg. Zwerft, maar zal daarover zwijgen. Wat doet vermoeden dat hij besloten heeft koers te zetten... naar een herkenbaar doel? Maar dat is een vergissing. Hij speelt niet mee. Treedt nergens tegenop. Daar heeft hij geen tijd voor. Hij blijft zich verbazen over het verloren gaan van de herinnering... aan de verpletterende ernst van het heden. En wat nou als, uh, als die dichter een leven lang aan zee heeft gestaan? Of in het centrum van een stad. Kijkend, luisterend, altijd maar zwervend. En op zijn zestigste brengt hij zijn eerste dichtbundel uit. Wint daarmee de prestigieuze C. Buddingprijs... voor het beste Nederlandse poëziedebuut. Hij klimt het podium op van de stad Schouwburg in Rotterdam... om een staande ovatie in ontvangst te nemen... Is die dichter dan nog steeds onderweg... of staat hij voor het eerst in zijn leven even stil? Nou, hij staat wel voor het eerst van zijn leven even stil... op een podium in de stadsschouwburg van Rotterdam, dat klopt. Maar hij is uh, als dichter zonder meer onderweg. Nog steeds? Ja, je zou kunnen zeggen dat hij op dit moment... sinds vorige week donderdag uh, uit twee personen bestaat. Die dichter die dat wat verbaast aanziet hè, die, uh, wat er gebeurt. Maar de dichter zelf, die, die ik hier beschreven heb... die bestaat nog voor 100% en is onderweg, hoe dan ook. Maar, Henk Esther, want dat is jouw naam... Um, jij hebt een aanloop van 60 jaar genomen... Ah. en staat dan op dat podium. Wij willen toch even weten, wat gaat er dan door u heen? Ja... Het gaat er door je heen. Nou, ik denk dat uh, wat, wat ik uh, heel erg fijn vind, nog steeds... is dat uh, het juryrapport... Uh, uh, Koude Strijker, die las dat voor... En, dat ik ontzettend blij ben met het oordeel van de jury. Omdat ik, uh, toen ik ook het juryrapport uh, nalas, zag... dat ze mijn werk uh, begrepen... En dat, dat vond ik erg, erg prettig. Want het, het werk is niet eenvoudig, dat heb ik wel gemerkt. Het is eind januari uitgekomen. En uh, ja, veel mensen hebben daar denk ik toch ook wel moeite mee. En ik zag dat de jury uh, met de, de zinnen, de voorbeelden die ze aanhalen, dat zij veel respect hebben voor het werk, en laten zien dat ze dat in grote lijnen begrijpen. En dat vond ik echt geweldig. En zat er een specifieke zin? van begrip in het zuurrapport, die is bijgeleven? Ja, dat, dat is die opeenvolging van voorbeelden. Van die, die kei in de Vlaamse Alpen en die mug en die snelweg. En uh, ook de ernst. Uh, dat, die, die voorbeelden die, die liepen door het hele werk. En ik denk dat, dat, uh, dat ik dat heel mooi vond, omdat zij dus dat hele werk hadden gelezen... en precies die dingen eruit halen uh, die met elkaar verband houden. En ja, dat, dat, ik denk dat ik dat vooral uh, heel goed vond. We gaan de komende twee uur uh, ook proberen heel precies door jouw werk te gaan... en verbanden te ontdekken. Maar nog even terugkomend op die ernst. Um, ook dat is een thema wat terugkomt in je werk. Het trof me erg, de laatste zin van het gedicht wat je net voorlas. De dichter blijft zich verbazen over het verloren gaan van de herinnering... aan de verpletterende ernst van het moment. Wat ik dacht, die bekroning die je nu hebt voor je werk... na een heel werkend leven er al op te hebben, hè, wat er al op zit... was, het, was dat moment ook, die prijsuitreiking, een van verpletterende ernst? Was dat, was dat een ernstig moment? Nou... Misschien wel, omdat uh, ik las een gedicht voor Er is Iets... en dat eindigt met een strofe die ook in het interview van de Volkskrant... waar het interview mee eindigt. En dat is uh, de tekst die uh, in de rouwadvertentie stond... Uh, bij het overlijden van mijn zus. Dus in die zin, het, het was een eerbetoon op dat moment aan mijn zus. Dus in, in die zin is het ernst, ja. Ja, ja zeker. Dus ja, dat is Carla aan wie je de bundel hebt Ja. Jij ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. beschrijft in, je, in het eerste gedicht de, de dichter als een waarnemer... die verbaasd is, aan de zijkant staat. Um, welke rol heeft een dichter in onze maatschappij? Ja, ik denk dat hij, om te beginnen, of zij uiteraard... Uh, om te beginnen um, even zijn mond houdt en kijkt en luistert. En dat gebeurt denk ik heel erg weinig. Uh, het aardige is dat een, um, in, in mijn, mijn zakelijke werk uh, heb ik ook te maken met juristen. En dat een jurist uh, het werk had gelezen en over dit gedicht, dit allereerste gedicht in de bundel. Zeer enthousiast was en mij echt vroeg of hij dat mocht gebruiken in zijn colleges voor rechtenstudenten. En ook voor andere uh, al afgestudeerde juristen, omdat ze zo slecht uh, luisteren. En uh, hij vond het dus een, een, een mooi gedicht om uh, in colleges te gebruiken. Probeer eens iets beter te luisteren en te kijken. Voordat je met een oordeel komt. Maar <hijen> ja, het is, het is voor mijzelf. Uh, het, het, het, het, het zit in jezelf. Uh, ik ben iemand die... Uh, de, de, de, wat de titel al zegt, die bijgeluiden. Ik, ik hou enorm van, van geluiden... die eigenlijk niet bedoeld zijn om gehoord te worden. Ik, ik, ben, ik ben een echte luisteraar. Daarom zit ik ook op de Mariaplaats in Utrecht te werken bij het conservatorium. Omdat ik daar die toonladders hoor. En alles door elkaar. Je hoort een vleugel, een, een, een, een tenor, een sopraan, een viool. Alles gaat door elkaar. En Dat is echt luisteren. De, de, de, wat ik daar doe. En die chaos aan klank uh, inspireert mij enorm. En dat is ook waarom ik op de maasvlakte loop, die goederentreinen of een verwaaide stem bij de Yangtze haven Dat is met bij die co containers die er allemaal op die schepen geladen worden, ja, dan hoor je dan een stem. Waar die, dat klinkt heel Chinees, je weet helemaal niet waar het over gaat, maar die stem die verwaait daar in die haven. En dat vind ik geweldig. Dan, dan ontstaat er een concentratie bij mij, waardoor ik meer afstand neem van de werkelijkheid. En op een andere manier ga kijken. En dus ja, om terug te komen op je vraag... van wat voor rol heeft die dichter in de maatschappij? Ik weet dat niet zo goed. Maar ik kan er, denk ik, niet zo'n helder antwoord op geven. Ik weet alleen dat je heel veel ziet en luistert... als je zo uh, door het leven trekt als ik dat doe. En dat niet zoveel mensen uh, dat doen. En dus, ja... Het is misschien het aandacht vragen, ook in je werk, voor uh, die, die bijgeluiden. Dan, uh, er zijn talloze voorbeelden in het werk waar je aan voorbij gaat. En die uh, niet worden gezien als belangrijk. En Misschien is dat wel één rode lijn in het werk. Dat juist die bijgeluiden, die ogenschijnlijk totaal onbelangrijk... zoals bijvoorbeeld in het 1-5 staat van die vlieg... dat dat misschien wel eens heel erg belangrijk is uh, voor het leven. Maar je realiseert je dat niet. En is, t, is de reden dat um, wij 60 jaar hebben moeten wachten uh, als lezers hierop... De, dat je een luisterende dichter bent, dat het wat langer duurt voordat je tot spreken komt? <tied> Nou, dat heeft natuurlijk ook wel heel erg met mijn persoonlijke geschiedenis te maken. Weliswaar zat ik direct na mijn studie ook al in het centrum van Utrecht op de uh, Steenweg uh, te werken. Uh, dus ik, ik begon wel direct in de in begin jaren tachtig te schrijven. Maar ik was toen vooral met filosofie bezig... En, Um, dat waren nogal zware teksten want die manier van kijken en luisteren heeft een hele om het maar eens moeilijk te zeggen kentheoretische kant en dan kom je op een heel filosofisch gebied en dat, dat is niet het eenvoudigste gebied in de kentheorie nee. en um, daar heb ik mij in de jaren tachtig heel erg mee bezig gehouden en erg veel geschreven maar ook erg moeilijk ik had toen contact met uitgeverij Ambo maar die uh, vond dat ik mijn werk steeds moest herschrijven. Het moest eenvoudiger. Ja, dat. Uh, als, uh, als ze dat vroeger was ik alweer met volgende werk bezig. Ik, ik, die bezetenheid heb ik altijd wel ja. gehad. Dus daar kwam het niet van. Ja, ja er, er valt van alles aan te dragen waarom het er nu pas is. Daar gaan we ook op terugkomen. Um, komende twee uur, luisteraar, is de gast in Casaluna, dichter Henk Esther. Hij studeerde filosofie en geografie, werkt als redacteur bij de uitgeverij SDU... waar hij auteurs begeleidt in de wiskunde en informatica. En daarnaast schrijft hij poëzie en hoe. Met zijn debuutbundel Bijgeluiden won hij afgelopen week, zoals gezegd... op 60-jarige leeftijd de C. -prijs voor het beste Nederlandse poëzie-debuut. En om even terug te komen, Henk, op het juryrapport, zij schrijven... een bundel die getuigt van een hechte compositie... terwijl het verrassingselement niet wordt uitgesloten... zodat er een afwisselend en avontuurlijk geheel ontstaat. En nu komt het rotsblok, een bundel waarin een rotsblok in de Franse Alpen... hetzelfde intrinsieke gewicht heeft als een compositie van list, een mug... of een kerk die rijp is voor de sloop. Wie zich met Esther op pad waagt ontdekt hoe geestverruimend de poëzie kan zijn. En dat gaan wij doen. Wij gaan ons um, met jou op pad wagen. Meer info op Casa, uh, over Casaluna vindt u op www.radio1.nl slash Casaluna. En u kunt zich met ons bemoeien via Facebook, Twitter... en de e-mail casaluna.ncrv.nl um, Henk Esther, het is voor een goed vraaggesprek. Meestal geen pre als de interviewer bewondering heeft voor zijn gast. Maar ik ga er vandaag niet onderuit komen. Ik heb genoten van je bundel. Um, en stel dan ook voor dat we de luisteraar deelgenoot maken van al dat moois. Zou jij nog een gedicht willen voordragen? Dat is Middagduivel. Een dichter vlucht niet voor de hete middagzon. Gaat de dodelijke helderheid niet uit de weg. Doet geen moeite de duivel te omzeilen. Het is verleidelijk de tijdgeest te amuseren... regels na te leven, achter priesters of profeten aan te lopen. Zij betoveren met magische gezangen... voorspellen en scheppen nieuwe werkelijkheden. Maar kan een vers over bomen lopen als de wind? Kan een vers zich snijden aan gras? Kan een vers zich meten met kakelende kippen rond het middaguur? Een dichter blijft staan zonder overmoedig te worden... Hij gaat niet biezend door de wei. Hij is de weg niet kwijt. Hij zoekt naar het oude zand van ver voor het patina op Romeins bestek. Hij spant een boog tussen de koude tijd en het moment waarop de siesta is afgeschaft. Een dichter hangt geen formules aan. Elke formule is achterhaald, elke pretentie misplaatst. Wie leest over vijfhonderd jaar Lamento van Kampert? Witterkamer van Kouwenaar. Jan-Andrea Steiner van Marguerite Dura. Wie kent dan nog Sonate nummer vijf van Oestvolskaya, Boek of Angels van Zorn. Kante, Ostinato van ten Holt. Tijdgeesten luisteren slecht. Zieners zingen woorden in het gras. Zangers reizen sprekend rond. we dreinen tot ver in het binnenland. Is het niet een ondankbare taak om je zo met zoveel uh, ambacht en passie... met het schrijven bezig te houden als mensen zo slecht kunnen luisteren? <laughs> Wie leest er over 500 jaar nog Henk Echter? Oh, maar dat speelt totaal geen rol bij het schrijven. Maar waarom, waarom moet het dan? Wat is dan het heilige moeten? Dat, dat heilige moeten. Dat, dat, dat, ik zou het, dat, dat is. Uh, ja, dat, dat zit er gewoon in. Uh, hoewel je dat overigens pas laat ontdekt. Ik ontdekte dat ook uh, in de jaren tachtig. toen ik echt ging schrijven. Uh, ontdekte ik dat pas echt. Maar dat het een moeten is, dat, dat is zeker. Uh, Um, het is, dat, dat, dat is zo moeilijk om aan te geven. Ik weet alleen dat ik ontzettend ongelukkig ben als ik niet schrijf. Ik ben uh, eind 86... Uh, um, toen ik een proefschrift had geschreven, het was alleen nog net niet af... ging het licht helemaal uit en ik heb twintig jaar moeten wachten... totdat de inspiratie weer echt toesloeg. Ik heb in die twintig jaar natuurlijk wel gelezen en nagedacht... en, en uh, uh, zeer gefrustreerd uh, nog eens op een uh, andere kamer gezeten in Utrecht... op de Bootstraat, maar het echte vuur ontstond pas weer in januari 2007. Maar... Kijk, die, dat vuur, dat is er. En dat is heel moeilijk te verwoorden. Uh, je, je kan, uh, ik heb in die twintig jaar heb ik dus voor uitgevers gewerkt. Wolters, Kluwer, SDU. Maar ik heb ook gefreelance voor literaire uitgeverijen. Maar het, het, het, dat, dat, dat Hebben we is... eindelijk zijn dichter te gast? Kan hij niet verwoorden waarom hij moet schrijven? Is het een fysieke toestand? Ook, zeker. Ook, ja. Ja, zeker ook. Kijk, als je, als je zeer geïnspireerd bent en, en uh, schrijft, dan. Uh, vergeet je eigenlijk uh, de schrijver? Dan ga je volledig op in, in de gedachten en, en in, het, in het ritme, in het vers. Ik, ik schrijf lopend. Nee, ik schrijf lopend op de maasvlakte, door de duinen, in Kastricum. En in dat lopen vergeet je jezelf. Uh, uh, je, je formuleert. Het ritme ontstaat door de omgevingsgeluiden en, en door de concentratie. Je vergeet jezelf. Het, uh, kan, kan je specificeren, wat betekent ik schrijf lopend? Heb je dan pen en papier bij Nee, ik doe het uit mijn hoofd. Alle, de, alles gaat uit mijn hoofd. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, je, om te beginnen... moet ik toch altijd wel eerst minstens een paar kilometer... een, een kilometer of vijf echt lopen. En stevig lopen. Dan zodat je... Uh, ja moet je het zeggen, je, je, je, je hoofd leeg maakt eigenlijk. En uh, dan, heb, dan ga je je wel concentreren op de dingen. Het is een vrij strakke compositie. Ik heb natuurlijk wel allerlei beginideeën. Maar die ideeën, die, die rijpen in je hoofd al lopend en denkend en concentrerend. En uh, dan ontstaan de zinnen lopend en die onthoud je door te reciteren en, en de, de, de, de invallen neem je daarin op en ik heb alles, alle, alle verzen, misschien in het allereerste begin wat meer de, de, de proza-gedichten niet, maar verder is alles uit mijn hoofd ontstaan. Is alles lopend uit mijn hoofd ontstaan en dan kom ik op de Maasvlakte. Ja, in het begin was daar nog niet het bezoekerscentrum dat er nu is, omdat die tweede Maasvlakte is aangelegd. Dus dan kan je daar een kop koffie drinken en opschrijven wat je hebt gecomponeerd onderweg. Voor het bezoekerscentrum was het een of andere opengeknipte container... waar dan de mensen een, een, een kroket konden halen. En dan deden het daar. En in Castricum heb ik het geluk dat daar sinds een, een aantal jaren... de strandtenten ook zwinters open mogen blijven op het strand... Nou, dat is, dat is een groot geluk, want ik loop eerst een kilometer of tien... en ik componeer en je loopt nog eens wat heen en weer. En nou, dan, als je dan een aantal strofen in je hoofd hebt... dan uh, strijk ik neer bij zo'n strandtent en dan schrijf ik het op. Zullen we eens naar die maasvlakte gaan, wat er dan uitkomt? Pagina 64 van je Pagina kind? 64... Dit ontstaat wandelend op de maasvlakte en dan kom je op een half open container met een kroket... en dan pak je een bierviltje en dan. <laughs> nou. Elkaar... Een bierviltje. Ik heb wel altijd uh, uh, van die uh, prachtige gebonden uh, schriften uh, ja, ja. Uh, bij me, waar ik het dan. Uh, overigens altijd met een vulpen, dus hoe, hoe uh, dramatisch de omstandigheden ook zijn, enige, altijd een mooie vulpen bij. van me. romantiek <laughs> kunnen we hier niet ontzeggen. Nee, zeker niet. Maasvlakte. Maasvlakte. Dit is niet gemaakt om gehoord te worden als lopend godsbewijs. Zuivere resten van fluiten en prestanten, nooit verdreven gesis en gezoem... regeren met wiskundige precisie zonder hang naar beter tongwerk de vlakte... die de zee het water nodig heeft en drinkt, volgens de wetten van de Hof van Ede. Hoe anders gestemd is het stoomorgel... dat zich keer op keer verdraait bij het zien van het goddelijk fruit. Kritisch volgt het de ligging van de pijpen op de wind. Vecht zich weg uit wat het voorstelt om zijn tongen te laten spreken. De kleuren van de roerfluit, de diepte van de baardpijp. Is het uh, schoonheid, de maasvlakte? Of is het een, alleen een instrument om jouw woorden op gang te laten krijgen? Op gang te laten komen? Um, het, is, het is, denk ik, beide. Het is beide geworden. Uh, er... Um... Ja, ik zou bijna zeggen, maar ik weet dat niet zo uit mijn hoofd. Ik heb uh, eerder, uh, voor dit vest had ik er een geschreven... Uh, waar ik meer beschrijf hoe ik daar loop en, in, in weer en wind. Het, heeft, het is natuurlijk een hele, heel raar gebied... Uh, eindeloos die lange wegen zijn natuurlijk voor mij heel belangrijk... omdat ik dan uh, me goed kan concentreren... zonder dat ik tegen allerlei obstakels aanloop... waar ik in de stad nogal last van heb. Dus op de Maasvlakte kan ik zeer geconcentreerd uh, lange stukken lopen. Uh, dus ja, dan is het eigenlijk meer een, een, een middel om te schrijven. Maar nee, het is toch ook een schoonheid... Ja, een, een soort filosofische schoonheid ook. Die containers uh, die, die hier aankomen en weer weggaan. Geen sterveling weet wat erin zit. Het is een, een raar verhaal eigenlijk ook. Maar ook het wordt geregeerd, zoals ik hier zeg, door de, door de wiskunde. Hè? Die petrochemie, alles is zichtbaar. Dat zou je in de stad denk ik niet gauw zien. Als je die petrochemie ziet met al die pijpen en, en dat gesis en gezoem. Ja, dat heeft, heeft zeker schoonheid. Ja. Het heeft iets heel moois. Uh, maar het, het mooie is ook wel, om, ik noem het dan de Hof van Ede... omdat het is wat het voorstelt. En, uh, en niet meer dan dat. Ja, en niet meer dan dat. Zoals de zuivere wiskunde. Hè? De zuivere wiskunde uh, is wat het voorstelt. Uh, eigenlijk een stukje Hof van Ede... He, dus uh, dat, de Maasvlakte dicht ik dat dus toe. En het is ook erg mooi met het ontstaan van de tweede Maasvlakte... dat daar weer uh, zee en water, of, of, of ja, dat zeeland werd. En dus ja, de, de dingen werden weer gescheiden. Nou ja, goed, dat, dat zijn beelden die, die je dan gebruikt. Maar de Maasvlakte is, is voor mij wel inspireerd. Maar ook, ook door het geluid. Uh, puur het geluid. Uh, al die trailers die daar uh, keihard langskomen rijden. Uh, en ook dat je geen sterveling ziet. Uh, ja, het is uh, aan de ene kant vervreemdend, maar toch ook heel inspirerend. En, en die stem, hè, dat zei ik daar straks bij de haven, dat is nu de ingang van de Tweede Maasvlakte. Mm -hmm. daar, ja, dat, daar worden die containers op die schepen uh, geladen... Maar dan hoor je af en toe zo'n hele rare stem. Het is echt net alsof er een Chinees staat te schreeuwen. En je begrijpt er helemaal niks van. En dat verwaait. Nou ja, dat is, dat is niets mooiers dan een verwaaide stem op zo'n merkwaardige vlakte. Ja. Dat, dan, dat inspireert mij enorm. En dan. Hoef je niet over de maasvlakte te schrijven meteen. Je kan over alles schrijven. Maar de plek is wel belangrijk. Maar de plek is heel ja. belangrijk voor mij. Ja. Adriaan van Dis zei ooit: schrijven is geen kunst. De omstandigheden creëren om te kunnen schrijven, dat is de kunst dat is. Ja, ik ken dat niet van hem, maar daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja. Want jij hebt ja. een. Nou ja, je zou het bijna ritueel kunnen noemen. Je, hebt, je, hebt, je ja. werkt bij de uitgeverij. Um, je staat heel vroeg op: voor dag en daal, om, ja. heb dan. Gedurende de week en de dagen een aantal plekken in het land ja. uh, waar jij vastkomt. De Maasvlakte, de Duinen bij Castricum, ja. het Koerhous s ochtends vroeg, ja. En, en ja. het Conservatorium in Utrecht. Ja. Ja. Ja. en Zo wissel je die plekken vier, af. Vier plekken zijn we ja. eigenlijk, ja. Laten we, nou nog, laten we um, nog eens even naar die Duinen gaan. Um, pagina 87. De Duinen bij Castricum, waar je een wekelijkse ja. wandeling maakt. En ook daar komt het geluid weer tevoorschijn. In grote lijnen. In grote lijnen heb ik het verhaal gehoord... dat golven breken en listig wegkijken de grond van het geluid. Van de golven heb ik gehoord... dat zout rondzinkt in de ruimte van gebaren. Monotoon, volhardend, verticaal. Van de golven uit de derde, vierde lijn... heb ik vernomen dat van alle kleuren het donkere geluid niet wordt gehoord. Het donkere geluid van de golven. Het geschokte kwarts van de zee. Van de zee het water. De wateren een muur. Dichters en de zee, die doen eens goed samen. Uh, absoluut. Het zoete zeegefluister van Gorter is mij niet vreemd. Dat, uh, dat, dat is zeker waar. De, het, het geluid, kijk, dat donker geluid... ik heb daar nooit ooit van iemand iets over gehoord. Maar als, je, als er een storm is geweest... Uh, en je komt de volgende ochtend aan zee... dan heb je nog een enorme branding... En dan hoor je behalve de branding, die, dat, dat zijn zeg maar de eerste en de tweede rij. Maar je hoort, als je goed luistert, een hele monotone, donkere... Ja, een donker geluid. En dat is wat ik hier beschrijf. Dat bestaat echt. Dat, dat, dat is een heel bijzonder geluid. Het is net soms alsof er een, een straaljager overkomt of dat hij eraan gaat komen. Maar nee, dat zijn... Het, uh, kijk, de, de, de branding is, die houdt op. Hè? Dat hoor je, dat spoelt aan, dan krijg je een hardere golf... en dan uh, verdwijnt dat weer. Nee, maar na een storm dan blijft er een permanent geluid op de achtergolf. En dat is volgens mij die derde en die vierde golf. Dat overlapt elkaar en dat blijft een soort achtergrondruis. En ik hou daar enorm van... En ik, uh, ik geniet daar ook van. Ik luister daar speciaal naar. En ik vraag het wel eens aan mensen. Maar mensen begrijpen nooit wat ik bedoel. Maar het, het bestaat gewoon echt, dat geluid. U luisterde naar La au Voyage, gezongen door Mireille Delounch. En is meegenomen door mijn gast Henk Esther. Hij is 60 jaar jong en debuterend en prijswinnend dichter met zijn debuutalbum Bijgeluiden. Radio 1, Casa Luna, Nathan Vecht. De muziek, de kunsten, de kunstenaars. Um, je bundel gaat niet alleen over de geluiden op de plekken waar jij tot schrijven komt. Uh, de tijd die voorbij gaat. Ook iets wat veel terugkomt. Maar ook veel kunstenaars. Het lijkt... Um, af en toe wel, als ik door je werk heen ga... alsof jij door die kunstenaars te noemen... door ze in de rotsen te kerven... alsof je ze in leven wil houden. Ze ervoor wil zorgen dat ze niet vergeten raken. Ze inspireren mij enorm. Um en nou ja, dan noem ik maar een paar zoals Rijnbert de Leeuw eh, zoals hij praat over Liest eh, hoe hij, eh, dat is ooit al een oud interview met eh, Sherry Duins ja dat, dat, dat boeit mij mateloos ik, ik, ik, ik kan dat vele malen zien maar ook een, een schitterend portret ook gemaakt door Sherry Duins van Armando Armando is voor mij als kunstenaar een voorbeeld ik, ik, eh, ik, ik vind het een geweldige kunstenaar Armando en als, als ik zelf bij wijze van spreken een, een beetje uh, zoekende ben... dan kijk ik weer naar die documentaire van uh, uh, Sherry Duins over uh, Armando. En als ik ook maar ergens een, een DVD zie over Armando... Ik... Koop hem ongezien. Want hij inspireert altijd. De laatste, volgens mij, die ik gekocht heb, is in het Fasemuseum in Leeuwarden. Omdat hij fasen ging beschilderen. En ik vind het weer fantastisch. Hij, hij, hij, hij, hij boeit mij altijd. Omdat op een of andere manier voel ik bij hem. ja dan kan ik eigenlijk, heb ik eigenlijk geen woorden meer. Het is, uh, de, Armando is echt van de buitencategorie voor mij. Het is een, een man, als ik hem hoor, dan denk ik van... ja, zo, zo, zo moet het. Dat is het. En... Bijna geen woorden meer. Gelukkig heb je wel een aantal woorden uh, gevonden... waar hij ook ja. in voorkomt die je op papier hebt gezet. Ja. Als je, ja. Zullen we die dan misschien doen? Want ja. dat zijn volgens mij de, de woorden waar je Armando... Uh, Goed, ja, ja. ja. Inspiratie. Buigen voor de goddelijke schoonheid van een schelp. Hendrik Weideveld heeft er geen moeite mee. De negentigjarige architect laat een röntgenfoto van een schelp zien. Kunnen we daar tegenop? Kijk eens wat een verschijning. Is dit niet om voor te buigen? Dit gaat toch boven alles? Met kracht slaat hij het schelpenummer van het tijdschrift Wendingen dicht... De romanticus Weideveld bezit een rijke fantasie... en is snel geëmotioneerd. Zeker wanneer het gaat over het scheppen van een wereld naar zijn beeld. De theatrale architect is bij uitstek de schilder... die volgens een Chinese vertelling zijn geschilderde huis ingaat... de deur achter zich dicht trekt en verdwijnt. Op het eerste gezicht heeft Weideveld niets gemeen... met de beeldend kunstenaar en schrijver Armando. Kunst maken is niet leuk zegt Armando. Het heeft geen enkele zin, maar het moet zo nodig. Ik ben vlijtig, maar met grote tegenzin. En kunst maken is een gevecht tegen de tijd. Dat gevecht verlies je altijd en dat is tragisch. Het homo homini Lupus van Armando... botst met de kunstenaarskolonies van Weideveld. Armando schildert zeegezichten. Er is geen mens die erop wacht. Maar dat is misschien het mooie van kunst. Weideveld wil de wereld naar zijn hand zetten. De kunstenaars hebben elkaar niets te zeggen. En toch. Na ruim een uur zegt Armando opeens, met lichte stemverheffing. Ik geloof nog steeds heilig in inspiratie. Al voer je de banaalste gesprekken. Altijd openstaan voor inspiratie. Dat moet je veroveren. Precies op dat punt ontmoeten de kunstenaars elkaar. Weideveld tekent niet alleen hoe de wereld eruit moet zien... hij maakt ook een diepe buiging voor de architectuur van een schelp. Openstaan en buigen, daar begint het mee. Altijd. Openstaan en buigen. Ik denk dat we eigenlijk hier op een mooie manier een antwoord hebben geformuleerd op je allereerste vraag. Namelijk, wat heb je aan die dichter in deze werkelijkheid? Het is een houding: een openstaan en buigen. Je hebt niet zoveel te vertellen als mens, als individu in deze wereld. En je moet eerst goed luisteren en respecteren wat je tegenkomt. En ja, dat, dat is natuurlijk wat Armando hier zegt. Uh, ook in het banaalste gesprek. Uh, ook door de kleinste details kun je geïnspireerd worden. En ja, dat vind ik dus altijd bij hem... Ook als hij die fase beschildert. Dan zie je als hij dat heeft gedaan met moeite. Maar dat hij met zijn hand over die verf gaat van die vaas. En over een lijn die hij erin krast. En dat dat een aarzelende lijn moet zijn, zegt hij dan. En uh, Het is een gedicht wat hier, niet is in, hier nog niet in deze bundel staat... maar wat ik dan uh, al wel geschreven heb. Dat staat in een immens contrast. En daarom heb ik toen weer een gedicht over Armando geschreven. Omdat hij zo met de dingen omgaat. En een aarzelen lijn moet het zijn. Terwijl aan het eind van uh, die documentaire... die dan gemaakt is daarover... er een kunstcriticus is. En die dan in een in, in zeer... Ja, nietszeggende taal. Het, het heeft over allerlei ideeën waar Armando helemaal niets van moet hebben. Nou, die houding van Armando tegenover de werkelijkheid... ja, die, die vind ik uh, zeer inspirerend en is voor mij zonder meer een voorbeeld. Is het ook jouw, jouw houding, openstaan en buigen? Ja, ja, ja, ja, zeker, zeker. Um, aan de andere kant kun je zien dat de bundel, een, een, zoals de jury ook al zei... Een, een, een, een, een enorme structuur heeft. Dat, dat is helemaal waar. Um, en elke cyclus is opgebouwd uit vijf gedichten. En, en die gedichten hebben een hele eigen identiteit. En, maar één is voor mij de dichter, die, de lyricus, die die houding zeker heeft. Ja, ja. ja. ja je, je hebt je, je bundel en of, of de, uh, de verschillende... Um, onderdelen. Ze zijn allemaal volgens eenzelfde structuur opgebouwd. Daar komen we in het uur ja. hierna nog over te praten. Er is nog ja. heel veel om over te spreken. Um, iets anders, ik was vorig jaar een uur ten noorden van Parijs. Nou, het was geen benzinestation, maar een vergelijkbaar soort plek. Er zat een man aan een picknicktafel, daarnaast een busje, en hij was aan het typen op een oude typemachine. Met het over geluiden gesproken. Ja. Ik raakte met hem aan het praten, hij was een jaar of veertig. Hij was bezig met zijn vijfde roman. Dat was een Amerikaan die door Europa aan het reizen was. En ik vroeg hem bij welke uitgever hij zat. En toen zei hij, ik zit niet bij een uitgever. Ik schrijf mijn boeken, maar ik geef ze niet uit. Waarop ik hem vroeg, waarom niet? En toen stelde hij de wedervraag, waarom wel? En ik kwam daar niet helemaal uit. Um, ik, ik, ik begrijp dat heel goed. Ja. Jij bent zestig en je hebt je debuutbundel is uitgekomen. Was je leven... Was het minder geweest, jouw leven nee. op aard, als die er niet was gekomen? Nee, totaal nee? niet. Totaal niet. Nee. Nee. Nee. nee. Geen sprake van. Maar waarom mochten wij het toch lezen? Nou ja, dat heeft met Lex Jansen van de Arbeiderspers te maken. Die leest al jaren mee. En uh, kijk, na, natuurlijk, het is een, een, een vraag die mensen in mijn omgeving uh, vaker stellen en terecht. En ik blijf altijd uh, zeggen dat... Uh, en volgens mij heeft Lex dat zelf een keer gezegd... dat een, een, een dichter is niet per se iemand die verzen schrijft. Uh, en... Aan de andere kant is het wel zo dat als ik verzen schrijf... Ik, uh, in het schrijven zelf, het, het componeren, dus het lopen en de concentratie... daarin voel ik mij maximaal gelukkig. En of het dan uiteindelijk wordt uitgegeven en bekroond, dat is heel erg mooi. Dat, dat ontken ik niet. Maar het, het schrijven zelf en de inspiratie en de concentratie... Die, uh, daar, kan niks tegenop. daar kan niets tegenop. Nee. nee. Um om weer een ander voorbeeld aan te halen... in de Woody Allen-film Vicky, Christina Barcelona... komen ze op een gegeven moment bij een oud... de hoofdrolfiguren, hoofdpersonage... komt bij een oud landhuis aan... en daar zit een mooie oude Picasso-achtige man... en die is dichter. En dan vraagt iemand anders, kan ik zijn werk lezen? En dan is het antwoord nee. Hij heeft nooit iets gepubliceerd om de ja. wereld te straffen. <lacht> ja, maar ja, maar ja, ik ja. persoonlijk, en ik neem aan... Ja. ook veel mensen die de bundel uh, in handen gaan krijgen... denk ik dat wij toch wel blij zijn, Henk Esther... dat je het uiteindelijk ook met ons wilde delen... Um, wij gaan, uh, luisteraars uur, uh, hierna uh, nog verder op de poëzie. Um, na het hoorspel van de NTR en het nieuws zijn we bij u terug. En dan willen we u ook aan het woord laten. Um, we gaan een soort Casaluna Poetry Slam organiseren. U mag uw eigen werk voordragen, als u op het punt staat ook door te breken. Um, als misschien wel 60-plus debutant. Maar u mag ook werk voordragen van een dichter die u bewondert... En we gaan doorpraten met Henk Esther. Als u voor hem vragen heeft, kunt u die ook stellen. 0800-1121. Um, onze e-mailadres is casaluna.ncrv.nl. Henk Esther, tot slot voor dit uur. Um, het is, uh, um, hoe is het nu om een min of meer publiek figuur te zijn opeens? Ja, dat is heel vreemd. Uh, ik geloof dat ik het straks al zei. Ik, ik voel mij twee figuren. Die een, uh, dat is die man die dan opeens pagina groot in de Volkskrant staat... en die hier zit. En er is die dichter die uh, dat ziet en denkt van... wanneer gaan we weer schrijven? Dat wordt echt hoog tijd. Huh. We gaan uh, met, met beiden van jouw persoonlijkheden graag nog een uur verder. Uh, en wij zijn zo meteen bij je terug.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 De Spin. Een radiocrimie in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. wel en wat mag ze niet bij het opsporen van het arms. Het is is de Aflevering 58. Het eerste verhoor. Meneer Hofstra? Ja? Volgt u mij? Ja. Het plan was simpel. Ik zou zwijgen als het gaf. Ik zou de commissie niets vertellen dat ons onderzoek in gevaar kon brengen. Intussen lieten we de laatste testrun doorkomen. In de hoop dat het megatransport snel zou volgen. Met een beetje geluk hadden we de directie te pakken... voor de enquête goed en wel begonnen was. Meneer Hostra, welkom. Dank voor uw komst. Geen probleem. Gaat u zitten. Dit is uh, Marja de Wit, onze vicevoorzitter. Hallo, en mevrouw Koenen, onze griffier. Goedemiddag, Miranda Koenen. sta. Wij uh, doen de eerste gesprekken in klein comité. In grote lijnen zullen wij ons bezighouden... met de aard van de georganiseerde criminaliteit in ons land. Daarnaast met de opsporingsmethode. De toepassing, de effectiviteit en de rechtmatigheid hiervan. Kortom, alles. <laughs> ja, ja, nee, het is een flinke klus, dat geef ik toe. Laten wij beginnen met uw huidige onderzoek. U schijnt een speciale methode te hanteren. Kunt u die methode hier toelichten? Wat is die methode? Meneer van Raad, als u mij toestaat, wil ik voordat ik die vraag beantwoord... duidelijk maken hoe ik in het verhaal steek. No. Ik heb absoluut niets te verbergen, maar ik heb wel heel veel te beschermen. De informanten waarmee we gewerkt hebben... zitten in een gevaarlijk gewelddadig circuit. Maar ik heb u nog helemaal niets gevraagd over de informanten... U hoeft mij niet te ontzien met het stellen van vragen. Maar ik vraag u vriendelijk om dat wel met de informanten te doen. In de regelingen staat nergens dat de politie anonimiteit garandeert. Nee, met zoveel woorden staat het er niet, maar zo zie ik het dus wel. in Amsterdam. Is een flotte, la France. sur la femme. Heel tornooi, dat is jou! Hey! Tjerman! Ik wil wel zingen, man! doorzingen, hoor. Nee, nee, nee, man, wacht. Ivar, neem nee. het even over. Kom ja, zingen, man! Hij hey, Met een zucht, de muziek te vergeet. Kom in mijn vrijlating vieren! Blij? Ja! Ah, het was wel lekker rustig daar. Maar volgens mij kom jij voor iets heel anders. Ik kom vandaag het transport binnen. Nou ja, en? Ik wil weten wanneer je me voor die kook gaat betalen. Hé, hey, bijvy, ben leeg. Jij nog wat? Wanneer, Armin. Ik betaal je als het binnen is. Je hebt me ook nog niet betaald voor de vorige keer. Luistercampagne. Later. Ik ben net vijf man, dan wil ik vieren. Doe jij dan maar gewoon waar jij goed in bent, doe ik hetzelfde. In de stad Amsterdam. Meneer Hofstra, die informanten op welke manier werden die door het RGM ingezet? Ik kan niet inhoudelijk praten over de methode. Als ik inhoudelijk op dat soort dingen inga... verbreek ik het vertrouwen dat ik aan mijn informanten heb gegeven. Hoeveel informanten runde u? Ook daar kan ik helaas niet op ingaan. Maar kunt u mij uitleggen waarom u zelfs dat getal niet wil noemen? We hebben het niet over namen van informanten. We hebben het niet over wat ze deden. Ik praat niet alleen tegen u. Iedereen in heel Nederland kan straks meeluisteren en meekijken. Dus ook de criminele doelgroepen waarin deze informanten actief zijn geweest. Hebben die wat aan de informatie of het er zeven of zes of vijf waren? Of tien? U kunt zich voorstellen dat men gaat afstrepen... als er iets binnen een organisatie gebeurt. Ja, ja. Men gaat een profiel maken van wie mogelijk een informant zou kunnen zijn. Meneer Hofstra, is dit niet een beetje overdreven? Dit is een voorbereidend gesprek. Uh, we zijn nog niet op televisie. En, uh, u kunt... Nee, maar alles wordt wel vastgelegd door een griffier. Ja. U bent een man van weinig vertrouwen, hè? Keer op keer blijkt dat informatie die breed wordt gedeeld, uitlekt naar het milieu. Vandaar dat ik terughoudend ben met het delen van informatie. Met name het Amsterdamse korps is een probleem. Daar zou u eens onderzoek naar moeten doen. Dat beslist de commissie zelf wel. Er lekt niet alleen informatie weg. Een door ons gevolgde partij HAS is door Amsterdam in beslag genomen. Later kwam die partij gewoon op de markt in Maastricht. Uh, een partij hash die later is opgedoken in Maastricht, zegt u. Uh, vertelt u daar eens wat meer over? Jacques. Dag jongen. <laughs> ik, ik, ik heb eigenlijk geen tijd. Ik, ik, ik heb een zakenlunch. Zakenlunches kunnen wachten. Ja, maar ik. Die cornei is nieuw. Ja. Is het een origineel? Ze druk. Oh ja, dan zie ik het. Mocht ik nooit van je moeder. Geen kopie aan de muur. Zelfs toen ik... Wat kom je doen? 500.000 gulden. <laughs> ik weet dat je mama's viool wil verkopen. Helga. Niet kwaad op haar worden. Ze heeft het beste met je voor je. Ik kan dit niet aannemen. Ik wil het weer terug. Met een fixe rente. Zie je het als een investering? Een investering? Het is geen gift. Ik had die viool teruggekocht als ik er weer bovenop was. Weet ik. Kun je misschien... Ik zou hem zo graag weer eens horen. Ik, ik, ik weet niet of het nog lukt. Hoe ging het? Wat heb je ze verteld? Ik heb gezegd dat ik niet in detail kan treden over ons onderzoek... zonder het leven van onze informanten in gevaar te brengen. Goed, heel goed. En ho hoe reageerden ze daarop? Slecht, maar toen ik over Amsterdam begon. En, dan heb je dat gedaan? <laughs> Daar schrokken ze van. <laughs> Zeker toen ik over die partij in Maastricht begon. Mm -hmm. En ze vroegen niks over onze transporten? Nee. Dat zal de volgende keer wel komen. Wat? Denk je? Wel, nee. Ze hebben nu bewijzen van corruptie in Amsterdam. Daar hebben ze hun handen vol aan. Op de Zuidas. Op jou. Ja. Wat ben ik blij dat het geregeld is. Ik zal je eerlijk zeggen, ik begon hem een beetje te knijpen. Het is dat een investeerder zich op het allerlaatste moment meldde. Het is je gelukt? En dus zitten we nu op roze. Voor zolang het duurt. Oh. Jezus, sorry. Ik, ik, ik bedoelde niet... Nee... Ik heb helemaal niet aan je ziekte gedacht. Sorry. Nee, het is, het is goed. Godverdomme, dat hey. wenk toch een lul. Champagne en alles. Hé, hey, luister, ik vind je liever feest dan dat ik ga zitten kniezen. Ja, maar het is, het is voor het mij is ook okay. zo'n opluchting naar al die... Nou, nee, ik... Niet bang zijn. Je krijgt het niet van zoenen. Oh. <tie> Ik zei toch geen sla? Dat hoorde je me toch zeggen? Een dubbele burger met kaas, maar geen sla. Uh -huh. Ja, heb ik ook wat. Voor de vogels dan maar. Cor en ik gingen wel over tot de orde van de dag. Als je wil scoren, succes wil hebben, moet je saaie dingen doen. Doorzetten, focussen. Geef mij wat voor die frietjes. Hey. Ik vroeg nog of je wat wilde. Maar als je moe bent... zijn er altijd duizend en één dingen te verzinnen om even uit te rusten. Daar zijn ze. Ik heb mijn slaap nodig. Morgen ben ik aan de beurt in Den Haag. Wat als ze weer geript worden? Twee keer achter elkaar. Houd toch op. Jij wilt toch ook liever met je dochter eten? Dan lauwe frietjes jatten van je baas. Dat is laag, het vier mijn dochter spelen. Maar ik heb wel gelijk. Oh. Oh. Oh. Wat een stank. Oh. Muf, dat is goed. Betekent dat hij goed dicht zat. Oh. Oh. Heb jij een staaf? Wat? Staaf. Hmm. Hier zo. Heb jij weegschaal? Ja. Hier. Hoeveel is dat? 10. Hoeveel vaten? Er staan er 120 op de bil of lading. Maar dan hebben ze ons zelfs wat zegt 1200 kilo gestuurd. 1200 kilo? 30. Goeie kooi, joh. Dat is geen overschot, dat is drie keer zoveel. Ik zei toch, Colombianen, ze kunnen niet tellen. Nee, ze kunnen echt niet tellen. What the fuck, die maf Fucking drie keer zoveel, jongen. Wat doen wij? Uh, wat doen wij, ja... Uh, uh, da, uh, Armin, Armin verwacht 400. Um... Laten we hem 800 geven. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, hoeveel kan je kwijt in Polen? Huh? Hoeveel kan je kwijt in Polen? Honderd. Zeker honderd. Okay, Misschien wat okay. meer. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hier. Servaan! <lacht> <lacht> wow! Oh, jij gekke patroon, jongen! En de fucking Servaan! De <lacht> <Wow. lacht> ik denk dat ik de Carpaccio neem. Weet je wat het is? Dat is heel dun gesneden. Ik weet wat carpaccio is, pap. Oh, ja. En, weet jij het al? Ze hebben ook vlees, vegetarisch... Oh, man, en... waarom wil je nou ineens met me uit eten? Gewoon. Leek me gezellig. Ik hoorde van mama dat je voor de commissie moet verschijnen. En dat je dan op tv komt. Dat is nog niet zeker allemaal. Ik zei dat je dingen hebt gedaan die niet mogen. Je moeder weet er niks van. Dat ligt veel genuanceerder. Mij vertel je elke dag wat ik wel en niet mag doen. Niet boksen, niet naar Nora, harder aan mijn huiswerk, Dat jij... heeft niks met elkaar te maken. <tie> en toen, toen ging je je thuis zeggen met het domme ja, ja, ja. En daarna kom je bij mij met twee oh. koffers. Had ze er hem eruit geflikkerd. Alt. Ik kon je pendeel. pindeel. Dat wist ik niet eens. <laughs> maar, uh, heb je weer wat lekkers voor me? Weer uh -huh. Weer van die Marok? Nee, nee, nee, nee. Beter. Columbiaans. Wat? Heb jij... Uh... Ja, ja, ja, ik heb niet. Interesse. Ah, misschien wel. Ken jij nog anderen? Uh... Ja, ik kan eens rondvragen. Alleen mensen die hun mond kunnen houden, hè? Nou, ja, ik doe mijn best. Oh ja, en ik heb valse papieren nodig. Alleen voor jou? Nee. Voor mijn hele gezin.